Clemens Peters met het NOS-journaal. Naast Israëlische media melden nu ook de BBC en de internationale persbureaus... dat Israël de toevoer van hulp aan Gaza heeft opgeschort. De bron is een anonieme Israëlische functionaris. De Israëlische regering heeft de stap nog niet officieel bevestigd. Maar Israël zou dit doen nadat Palestijnse militanten... Israëlische soldaten zouden hebben aangevallen in de Gaza-strook. Dat bericht is niet onafhankelijk te verifiëren. Israël beschouwt de aanvallen als schendingen van het staakt het vuren. De politie heeft vanochtend de man aangehouden op verdenking van belediging en bedreiging van Frans Timmermans. De leider van GroenLinks PvdA zat vorige week in een café voor een interview, toen hij op een agressieve toon werd bedreigd en beledigd. Timmermans deed aangifte en de politie begon een onderzoek. En dat leidde vanmorgen tot de aanhouding van deze 32-jarige man. Hij is naar huis gestuurd in afwachting van een rechtszaak. Houthis hebben in Sanaa, de hoofdstad van Jemen, medewerkers van de Verenigde Naties ontvoerd en apparatuur in beslag genomen. De militanten deden een inval in een VN-kantoor, waar UNICEF en het Wereldvoedselprogramma actief zijn. De VN zegt dat er nu nog twintig medewerkers worden vastgehouden en dat er elf zijn vrijgelaten. De Houthis hebben de inval nog niet bevestigd. Ze beschuldigen de Verenigde Naties en andere hulporganisaties al langer van spionage. Koploper Feyenoord heeft in de eredivisie flink uitgehaald tegen Herakles. In Almelo werd het maar liefst 7-0 voor de Rotterdammers. De Japaner Ueda was de grote man door voorrust een het trick te scoren. Er waren vandaag nog drie andere wedstrijden. Sparta klopte in Groningen de plaatselijke FC met 2-0. Telstar verloor thuis met 3-2 van Herenveen En Excelsior versloeg thuis Fortuna Sittard met 1-0. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de komende uren de bewolking toe. vanavond en vannacht volgt regen. Morgen geregeld buien, maar tussen die buien door is ook af en toe de zon te zien. Het is vrij zacht met 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Happen